7 uur. Levi van Eck met het nos journaal Bij het parlementsgebouw in Londen hebben duizenden mensen het officiële Brexit-moment gevierd. Het Verenigd Koninkrijk stapte om middernacht Nederlandse tijd na 47 jaar uit de Europese Unie. In een opgenomen toespraak noemde premier Johnson de Brexit geen eind, maar een begin. Ook stond hij stil bij een deel van de bevolking dat geen voorstander is van de Brexit. Voorlopig verandert er vrijwel niets door de brexit. Op 31 december moet er een handelsakkoord zijn gesloten tussen Londen en Brussel. Tot die tijd gelden de huidige regels. Het vliegtuig voor Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit Wuhan is onderweg naar China. Er worden ook andere Europeanen mee opgehaald. De Airbus A380 steeg aan het begin van de nacht op in Parijs. Morgen wordt het toestel terugverwacht. Met de vlucht gaan naar schatting zo'n 20 Nederlanders mee. Door het coronavirus zijn in China ruim 250 mensen overleden... bijna 12.000 mensen zijn besmet. De Amerikaanse Senaat heeft tegen het oproepen van getuigen gestemd... in het afzettingsproces tegen president Trump. Daarmee is het einde van de procedure in zicht. Om meer getuigen te kunnen ondervragen... had de democratische minderheid steun nodig van een aantal republikeinen. Die leek er eerder te komen, maar een van hen zei gisteren... dat hij daar toch niet voor voelt... De Senaat stemt nu woensdag over de aanklachten tegen Trump. Hij wordt zo goed als zeker niet schuldig verklaard. Bij een busongeluk in Bolivia zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. De bus miste een bocht en viel in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad La Paz. Het is het tweede zware busongeluk in een week in Bolivia. Dinsdag waren er 14 doden toen een bus op een vrachtwagen botste. Het weer in het zuidoosten en oosten regen, vanmiddag vaker droog met in het westen wat zon. Het is ongeveer 11 graden. Ook morgen en maandag bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanaf dinsdag wat kouder en vaker droog met zon. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 my life Dreams. I'll the light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 Help me fall in love They say, Be yourself, no matter what they say, Be yourself.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 for being a